Dit is Radio 1 met Tim Dat Straks in het NWS Radio 1-journaal de NAM, die tot nu toe 24 miljoen euro aan schadevergoeding heeft betaald aan gedupeerden van de aardschokken in Groningen. Eerst het NWS-journaal Jeroen Tjepkema. Prins Frizo is vanmiddag in besloten kring in lage Lagevuurse begraven. Onder andere koning Harald van Noorwegen, de peeton van Frizo, was bij de uitvaart. Verslaggever Menno Reemeijer. Verder hebben we bijvoorbeeld ook gezien uh, Herman Schenk Willing, de voormalige vicepresident van de Raad van State, Hub Oosterhuis, uh, vriend van de familie. En nog een uh, aantal leden van de hofhouding, bijvoorbeeld uh, met name de, de hofdames van uh, en goede vriendinnen ook van Prinses Beatrix. Volgens de politie was het in Lage Vuurze veel rustiger dan verwacht. In Egypte zijn opnieuw doden gevallen bij confrontaties tussen betogers en leger en politie. Berichten over slachtoffers komen uit de hoofdstad Cairo, Ismailia en Damietta aan de Middellandse Zee. Ziekenhuizen melden de dood van 16 betogers. In Cairo en elders in Egypte demonstreren tienduizenden aanhangers van de afgezette president Morsi. Verslaggever Jan Eikelboom over de situatie in Alexandrië. Het is ontzettend grimmig en gewelddadig in, in Alexandrië toen wij vanmiddag de stad inkwamen. Toen uh, liepen we al snel in een uh, begrafenis, uh, kwamen we in terecht van een, uh, iemand die gisteren was omgekomen. Een, uh, we zijn een stukje met die demonstratie, uh, of met die begrafenisstoet meegelopen, een zijstraat in. Uh, en uh, daar werd uh, al heel snel uh, het vuur geopend uh, door, ja, door wie daar zou naar Luid uh, één dode bij zijn gevallen. Uh, totale chaos en paniek. Het is niet bekend of er meer slachtoffers zijn gevallen in Alexandrië. Leiders van de moslimbroederschap hebben vandaag uitgeroepen tot dag van de woede. Ze zijn kwaad over het gewelddadige optreden van het leger afgelopen woensdag... waarbij 600 doden vielen. De Egyptische ambassadeur is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Timmermans heeft hem laten weten... dat het optreden van het leger onaanvaardbaar is. Een topambtenaar van het ministerie vertelde de ambassadeur... dat Nederland het geweld veroordeelt... en dat hulpgeld aan de Egyptische overheid wordt opgeschort. Hij riep op tot een dialoog met alle partijen.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 Er komt een rechtszaak tegen de staat over het openstellen van de analoge kabel. De analoge televisie was altijd voorbehouden aan de kabelbedrijven. Maar in de telecomwet staat dat sinds begin het jaar ook andere bedrijven, zoals Tele2, analoge televisiepakketten mogen verkopen via de kabel. Kabelbedrijven Ziggo, UPC en Zeelandnet stappen nu naar de rechter omdat ze vinden dat de wet in strijd is met Europese regelgeving. Ook de Europese Commissie buigt zich over de kwestie. CD2 wacht nu de uitkomsten van de rechtszaak en de besluitvorming in Brussel af. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius wordt maandag aangeklaagd wegens moord. Dat heeft een woordvoerder van het Zuid-Afrikaanse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Zijn proces gaat begin volgend jaar van start. De gehandicapte sporter, bijgenaamd de Blade Runner... heeft bekend dat hij zijn vriendin heeft doodgeschoten... omdat hij dacht dat ze een inbreker was. De aanklager gelooft dat niet... Als pistorius wordt veroordeeld, kan hij levenslang krijgen met een minimum van 25 jaar. Het weer, vooral in het westen, noorden en midden, neemt de bewolking toe en kan er een enkele buien vallen. Pas laat in de avond of nacht trekken de buien noordoostwaarts weg. Morgen schijnt de zon geregeld en dan blijft het bijna overal droog, bij 20 tot 25 graden. De verkeersinformatie bij Natspaan, bij de AWB. De meeste file staan in het zuiden van het land, op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Daar staat nu file tussen de Belgische grens en Hoger Heide, 8 kilometer. Verder vallen de problemen op op de N15 in de buurt van de Maasvlakte. Vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam, tussen havens 5500 en Spijkenisse, 7 kilometer file. De andere kant op, richting de Maasvlakte, is de afrit Brille dicht naar de N57. Er ligt daar een afgevallen lading op de weg. Het verkeer dat moet dus doorrijden en verderop is helaas een ongeluk gebeurd...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 Ontdek de V70 op VolvoCars.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk. Zes over vijf, goedemiddag. Egypte vandaag demonstraties, maar ook opnieuw doden in het land bij confrontaties tussen betogers en leger en politie. In Cairo en elders in Egypte zijn tienduizenden demonstranten na het vrijdaggebed de straat opgegaan op wat de boslimbroederschap de dag van de woede noemt. En dus gaan we naar eh, eh, Cairo, waar onze correspondent Sander van Hoorn is. Sander, woorden Jan Eikenboom over Alexandrië zeggen dat daar de situatie heel grimmig was de afgelopen uren. Hoe is dat in Cairo? Nou, dat lijkt me een eufemisme. Uh, het centrum van Cairo. Daar was één groot plein, het vlak Vlakbij het uh, treinstation. Waar uh, de grootste groep moslimbroeders was. Ik denk wel duizenden mensen. En uh, daar is het eigenlijk uh, vrij snel misgegaan na het vrijdagmiddaggebed. Daar uh, werd begonnen met het schieten van traangas. Maar uh, omdat er een politiebureau belaagd werd. ging dat al vrij snel over in uh, geweervuur. En daar hoor ik nu nog steeds. Ik zit er een stukje vandaan. Zie ik nog uh, steeds nog steeds uh, de, af en toe de schoten vandaan komen... hangt een helikopter de hele tijd stationair boven dat plein. En ook op andere plaatsen in Cairo de hele tijd demonstraties... clashes met politie en buurtbewoners. En ja, dus ook doden die zijn gevallen. Um, Jan Eikerboom had het in uh, Alexandria over een confrontatie... tussen uh, de, de, de uh, leden en uh, andere mensen... zonder dat daar het leger tussen beiden kwam. Hoe is de aanwezigheid van het leger in Cairo? E ja, het laatste nieuws is trouwens wel dat uh, het leger in Alexandrië op dit moment wel oprukte naar de plaatsen waar die clashes zijn geweest. Dus uh, rijkelijk laat zou je kunnen uh, betogen. In uh, Cairo is dat toch wel een ander beeld. Ook daar zijn. Uh, schermutselingen geweest tussen mensen onderling. Maar heb ik het idee dat de grote uh, de, de, de uitwisselingen... toch wel tussen leger en politie aan de ene kant waren... en uh, de moslimbroeders aan de andere kant? Al was het maar doordat het leger en de politie... al de hele tijd uh, op grote schaal aanwezig zijn in uh, Cairo. En zeker in het centrum van Cairo. Je ziet... Uh, eigenlijk op overal, op alle plaatsen wel panzervoertuigen staan, uh, wegversperringen en dergelijke. Maar als ik goed naar je verhaal luister, Sander, dan trekken de demonstranten zich weinig aan van de noodtoestand van het feit dat het leger daar is en bereid is om in te grijpen. Nee, je hebt een groep mensen die uh, de, de, als enige weg de weg vooruit zien. En zij zeggen ook, uh, wij zijn bereid te sterven. Nou ja, of dat waar is, dat moet je altijd maar afwachten. Maar zo lijkt het toch wel. Want dat is de groep die bijvoorbeeld op dat Ramsiesplein waar ik het over had, uh, bijeen is. Maar ik moet wel zeggen, het zijn niet de aantallen... die we de afgelopen week hebben gezien. Voor zover ik daar nu, en het is moeilijk, een inschatting van kan maken. Terwijl die helikopter ietsje dichterbij komt nu. Maar er is... Uh, uh, ...duizenden mensen, misschien tienduizend mensen... ...maar zeker niet die uh, grote groepen die we op die twee pleinen in Cairo hebben gezien de afgelopen weken. En is dat een resultaat van het feit dat de mensen toch wel behoorlijk geschrokken zijn... Bij, met, het, uh, ...met de mate van geweld waarmee het leger die demonstraties heeft opgeruimd de afgelopen week? Dat zou zeker kunnen, omdat dat dan bij de ene groep de vastberadenheid groter maakt... maar misschien bij een andere groep ervoor zorgt dat ze afhaken. En ik denk ook dat heel veel mensen gewoon bang waren voor vandaag. Uh, ook al vanmorgen, toen er eigenlijk nog niets aan de hand was... toen dat vrijdagmiddaggebed uh, nog moest beginnen. Uitgestorven straten, uh, bijna niemand die de weg op ging. Ik denk dat heel veel mensen gedacht hebben... we wachten het niet af of het uh, misgaat, want we denken dat het misgaat... en we blijven dus gewoon thuis. Sander van Horen in Cairo. We praten verder over de situatie in Egypte met Atef Hamdi. Goedemiddag. Goedemiddag. Egyptisch-Nederlands politicoloog. U bent verbonden aan het Instituut Klingendaal. Luisterend naar de ooggetuigenverslagen van Sander van Horen, wat is uw inschatting op dit moment over de situatie in Egypte? Uh, het uh, conflict is lang niet opgelost. Um... Uh, misschien is het uh, rustig in Cairo, maar uh, men, men, men maakt zich zorgen over de situatie in de provincies. Uh, waar uh, misschien uh, politie en legereinheden niet uh, op tijd aanwezig uh, zijn. Dus uh, men maakt zich zorgen. Er, zijn natuurlijk veel bericht, er is natuurlijk veel berichtgeving over uh, overheidsgebouwen die ver, vernield zijn, uh, kerken die. Uh, uh, in brand gestoken uh, zijn. Dus uh, de, de situatie blijft uh, uh, angstig. Is het een situatie die het leger over zichzelf heeft afgeroepen naar aanleiding van het ingrijpen afgelopen woensdag? Uh, dat is een heel moeilijke vraag. Uh, je kan ook zeggen: is dit een situatie dat de moslimbroeders het uh, heeft uh, afgeroepen? Uh, it is, it, it, it, het uh, is de kern van, het, uh, van de politieke padstelling op dit moment, is deze vraag. Uh, ik denk dat het niet van belang is op dit moment om die vraag te beantwoorden. Wat wel van belang is, is dat wij uh, beide politieke partijen... teruggaan gaan naar de onderhandelingstafel... ...en dat ze gewoon proberen zich te gedragen als de politie politieke elite van het land... ...en dat zij proberen ten koste van alles een compromis te sluiten... ...die goed is voor het land. Een land die grote problemen heeft... Uh, en uh, dit is het laatste wat de Egyptenaren op uh, uh, wachten. Maar hoe moeilijk is het om een compromis te bereiken tussen strijdende partijen... als het, u hebt het, over een maar als het leger, uh, als je kijkt naar de gebeurtenissen... juist die passtelling de afgelopen dagen heeft doorbroken met uh, hardhandig ingrijpen? Um, vanuit de positie van het leger gezien... men heeft de moslimbroederschap of de islamisten de tijd gegeven om te demonstreren... Volgens mij is het nooit uh, gebeurd. Uh, eerder gebeurd dat mensen 45 dagen demonstreren. Oh, de kleine. van barak heeft het er een tijdje voor gestaan. Uh, maar geen 45 dagen volgens mij. Uh, ik ben heel slecht met uh, rekensommetjes. sommetjes. Uh, maar uh, 45 dagen zijn vrij lang. In zekere het bezitten van belangrijke uh, verkeersaders... Uh, uh, bewoners, Mensen mogen demonstreren natuurlijk en het blijft ook gewaarborgd. Alleen, het demonstratierecht moet niet ten koste gaan van de rechten en belangen van andere mensen. Maar en het, is het... Ook mag niet... Maar ja? meneer Ghandi, hebt u daarmee begrip voor de manier waarop het leger uiteindelijk na die 45 dagen heeft ingegrepen? Uh, ik vind het verschrikkelijk uh, hoe dat gegaan is... Uh, uh, uh, uh, er is bloed vergoten en, en uh, uh, dat, dat doet echt pijn om te zien dat uh, Egyptenaren... Uh, van, van, alle, uh, van alle hoeken van de samenleving uh, als slachtoffers vallen. En uh, uh, zelf op dat terrein moeten wij ook uh, onderzoek doen... en kijken naar wat er daadwerkelijk is gebeurd. Er zijn ook weer verhalen dat er mensen zijn met wapens... Uh, dat, dat, uh, dat, dat mensen st stenen hebben gegooid richting de politie... dat er wapens waren. Uh, en sommige mensen zeggen letterlijk dat uh, de, de, de, de demonstranten... zijn eigenlijk begonnen met, uh, met, uh, met uh, het aanvallen van de politie. En daar komt nog bij dat na 45 dagen heeft de politie... volgens mij ook de mensen gevraagd... dit is uh, het moment waarop... Je, uh, in einde gemaakt moet worden. En we verzoeken jullie om de openbare orde niet te verstoren. Het, is het idee uh, dat het leger wel in staat is om de orde te bewaren. Als we kijken naar de schermutselingen vandaag, de vrees die onze correspondenten uitspreken op basis van hun ervaring, dat deze situatie op basis van hun waarnemingen alleen maar uit de hand kan lopen. Het Egyptische leger is vrij sterk, vrij hecht georganiseerd, intern uh, professionele leger, volgens mij de belangrijkste leger in de regio. Uh, ik denk niet dat dat het verstandig is vanuit iedere entiteit, dan ook in Egypte... om de open uh, uit te dagen, uh, het Egyptische leger uit te dagen. U verwacht dat, dat het leger dat... harder zal ingrijpen naarmate Keihard, de demonstraties. Keihard. Keihard. En sterker nog, dan gaat het zich legitimeren om harder op te slaan. Omdat het nou op dat moment zal gaan om het imago van het leger... om, om de, uh, zeg maar het imago als hoeder van de Egyptische... Maar schiet het leger zich daarmee niet in de voet? Uh, nou, met die incidenten die wij tot nu toe gezien hebben, uh, uh, denk ik dat het leger makkelijk kan verkopen aan de Egyptenaren dat zij uh, eigenlijk bezig zijn terrorisme uh, tegen te gaan en in in uh, einde aan de anarchie in het land te, te, te, te. U ziet het als een pastel op dit moment. Hopelijk komen de partijen bij elkaar. We, we zijn helaas door de tijd heen. Ik uh, moet een eind maken in dit gesprek. Dank u hartelijk, Atef Hamdi, Egyptisch-Nederlandse politicoloog aan Klingendaal. Dank u wel. wel? Dank. Goedemiddag. Dank u wel. Ja. We gaan naar Lage Vuurse, waar vanmiddag prins Friso is begraven. Die plechtigheid vond plaats in de Stulpkerk en de nabijgelegen begraafplaats. Verslaggever Menno Reemeijer. Er zijn inmiddels meer details bekend geworden over de begrafenis. Er werd de kist gedragen door familie en vrienden. Klopt, de kist werd gedragen door koning Willem-Alexander, zijn broer prins Constantijn en door vier vrienden. Eén daarvan kennen we inmiddels, die hebben we maandagavond kunnen zien in een uitzending van de NOS. Dat is de Australië, Adam Anders, een, studie, een vriend van met name Mabel en Friso. Verder waren er nog een vriend van de middelbare school en twee studievrienden van zijn universitaire periode. Um, dat is gebeurd. Is nu zo'n beetje alles klaar in lage Vuurzen. Het is uh, nog niet uh, helemaal klaar. Na uh, de begrafenis, waar trouwens ook nog een uh, drietal kransen werden gelegd... namens uh, prinses Beatrix, uh, prinses Mabel en de kinderen. Een krans namens het gezin van koning Willem-Alexander... en het gezin van prins Constantijn. En een krans uh, namens de familie van uh, prinses Mabel. Na dat alles, dat was een uh, korte bijeenkomst op de begraafplaats, zagen we de familie zo uh, even voor half vijf richting Drakenstein lopen. En uh, wat we hebben begrepen is da dat daar nog een de eenkomst is met de familie en de genodigden. De kop op dit moment friso begraven in lage vuur. Meer details, meer beelden ook daarvan van uh, uh, de gebeurtenissen op onze website nws.nl. 17 over 5. Waar staan de files op dit moment? Nou, op 12 plaatsen, vooral in het zuiden. Maar laten we even concentreren op de problemen in de Maasvlakte. Want op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam... daar loopt het vast tussen de afrit Brielen en Spijkenisse 7 kilometer. Dat is een file die we wel een beetje kennen in de avondspits. Maar de andere kant op niet. Daar staat het vast tussen de Thomassentunnel tunnel en de afrit Oostvoorne, 10 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dit is tot half 7 het NOS Radio 1-journaal. De aardbevingen in Noord-Groningen kosten de NAM vele tientallen miljoenen euro's. Sinds de laatste zware aardschok, een jaar geleden, zijn 9000 schademeldingen bij het bedrijf binnengekomen. En daarvan zijn er inmiddels 3500 beoordeeld. De NAM heeft berekend dat het 24 miljoen euro kost om die schade te vergoeden. En dan moeten de andere duizenden meldingen nog worden onderzocht. Even de kaars aan de kaart. Aan de kant, kant schuiven. Dit is Klaas Groen uit Garrelsweer. Hij woont midden in het gebied waar de nam het gas uit de bodem haalt. Of het nou gewoon hele stenen zijn met zijn werk, maakt niet uit. Het wordt gewoon helemaal uit zijn verband uh, gebroken. Ja, een paar centimeter opzij in feite. Ja. Het is een enorme scheur. Het is... Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Zo zijn, zo, zo, zo, zo, zo, ja. Groen is een van de duizenden bewoners in het gebied die schade hebben... door de aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. Sinds de laatste grote beving bij het dorpje Huizingen... vandaag precies een jaar geleden zijn er bij de NAM bijna 9000 schademeldingen binnengekomen. Ruim een kwart daarvan, bijna 2500, is inmiddels afgehandeld... en nog eens 1.000 schades zijn getaxeerd. Alles bij elkaar gaan die 3500 schades het bedrijf 24 miljoen euro kosten. U kunt op onze website kunt u uh, terugvinden hoeveel meldingen er zijn... Uh, wat de stand van zaken daarmee is en ook wat de, wat de bedragen zijn die daarmee gemoeid zijn. Dus dus een onderverdeling gemaakt uh, naar, uh, naar bedragen en dan uh, ja dat loopt dus in de miljoenen. Dat is uh, in de orde van twintig op het ogenblik zegt adjunct-directeur Barends Botter van de Nam. We hebben in uh, uh, 20 jaar voor Huizingen zeg maar, iets van 1100 meldingen gehad in zijn totaliteit. Nou, het, wat daarmee gemoeid is aan bedrag weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar uh, dit is vele malen meer. Nog zo'n 5000 schademeldingen moeten worden beoordeeld. Het bedrag van 24 miljoen wordt dus misschien nog wel twee of drie keer zo groot. Dat weet ik niet, dat vind ik moeilijk te zeggen... want het is uh, helemaal afhankelijk van uh, het soort meldingen enzovoort. En uh, wij hebben zaken behandeld naar volgorde van binnenkomst... en ik weet niet of daar een trend in zit. Het grote aantal nog af te handelen schademeldingen is een groot probleem... volgens ombudsman Leendert-Klaassen... die vier maanden geleden is aangesteld om klachten... over de schadeafhandeling door de NAM te beoordelen. Hij kreeg tot nu toe nog maar weinig klachten... Maar toch constateert hij dat er onder de inwoners in Noord-Groningen weinig vertrouwen is in de NAM. Nou, vanuit het verleden is er inderdaad relatief weinig vertrouwen. Ik denk dat je dat wel kunt zeggen. Maar goed, uh, alle kansen nu ook in dit proces om daar de, de goede stap in te zetten natuurlijk. En dat is de naam ook van plan, zegt adjunct-directeur Barend Botter. In zijn algemeenheid gesteld kan je zeggen, terugkijkend dat we misschien in Groningen eh, nou, wel wat meer hadden kunnen doen. Wij gaan nu ons oortelijst te luisteren leggen bij vele partijen in de provincie om te horen hoe wij eh, daar een, een positieve draai aan kunnen geven. Kunt u eens een voorbeeld geven met welke mensen u praat en wat u van plan bent om te gaan doen in het gebied? Nou, wij praten momenteel met uh, instanties, organisaties, verenigingen. En dan moet u denken aan uh, bedrijfsverenigingen, werkgevers, uh, onderwijsinstellingen en dergelijke. En vorige maand hebben wij een aankondiging gedaan dat we met uh, een onderwijsinstelling uh, een uh, onderwijsrichting aardbevingsbestendig bouwen gaan optuigen. Is dat een soort afkoop? Van de overlast? Nee, dat kan, dat, dat, zo wil ik het niet zien. Dat is geen, geen afkoop, geen aflaat, uh, niks. Wij vinden gewoon dat wij, uh, daar waar wij actief zijn, uh, moeten wij met de mensen in, in dat gebied uh, uh, op goede voet zijn. En dat betekent ook dat ze naar ons kunnen kijken als wij kunnen helpen met hun, uh, om hun leefbaarheid te verhogen. Zij adjunct-directeur Barend Botter van de NAM in gesprek met Rink Kamer. Ook vanmiddag vond er een beving plaats in Groningen in de gemeente Slochteren. Die had een kracht van 2,1 op de schaal van Richter. Giovanca was dat. Het NLS Radio 1 journal Sport. Wat te denken van deze jongensdroom. Voetballen voor Barcelona. Nou, voor Fode Fofana, onthoud die naam, is die droom uitgekomen. Hij is elf jaar oud en deze speler van het Groningse GVAV Rapiditas gaat dus naar FC Barcelona. Alex Huizinga, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de voetbalclub. Is het groot nieuws in Groningen? Uh, ik heb het idee dat het landelijk groot nieuws is, want uh, we worden van alle kanten benaderd op dit moment. Uh, door media, zowel de schrijvende pers als en radiotelevisie. Dus ik denk dat het niet alleen in Groningen groot nieuws is, maar dat, uh, dat het ook uh, landelijk... Uh, en ook op internet zie je al heel veel reacties uh, staan. Reken maar, dit is een landelijke zendig. Dus we willen graag van u weten ja. wat, voor, wat voor speler is voor Dave Fana? Ja, een jonge speler nog. Hij is uh, bijvoorbeeld drie jaar nu bij ons. Maar eerst in de F's en de laatste twee jaar in, in de E1. En het is een voor zijn leeftijd een redelijk forse jongen en uh, ja hij heeft, hij heeft toch wel bepaalde kwaliteiten op het voetbalgebied ja. uh, die zijn opgevallen uh, bij diverse internationale clubs. Ja, wat is het? Een aanvaller, verdediger, middenvelder? Meer aanvaller. Ja, ja, oh. hij is een beetje redelijk forse. Dus uh, ja, heeft ook, op dat gebied heeft hij ook wel wat voor op zijn leeftijdsgenootjes op dit moment nog denk ik. Maar hij, uh, ja, hij kan goed voetballen. En Barcelona is, is het is het een geweldige stap voor hem? Ik denk dat het dan meevalt. Ze, uh, ze zijn niet echt uh, afkomstig uit Groningen. Het zijn wat meer wat wereldburgers, denk ik. Dus ze hebben hier verder ook geen familie wonen, dus ik denk dat hij zich makkelijk aan kan passen. Ah, u hebt het over de familie Fordé-Fofane. Ja, dat klinkt ja. niet erg Gronings. Nee, Klaus. Hoe zit dat precies? Ik denk dat zij uh, ergens... Uh, ik weet het niet precies, hoor, maar ze hebben een beetje Frans accent. Dus ik denk dat ze ergens uit Frankrijk afkomstig zijn, maar ik weet het niet precies. Ja, en dan is hij uh, opgepikt door FC Barcelona. Hoe ontstaat zo'n contact? Uh, ja, ze zijn, waren vorig jaar op vakantie in Frankrijk en toen heeft hij waarschijnlijk of aan een voetbalkamp meegedaan of aan een, zich ingeschreven voor het toernooitje daar. En daar heeft hij dus uh, goed lopen voetballen en toevallig waren daar, en misschien was er ook niet toevallig, allerlei uh, scouts van uh, Barcelona, Paris Saint-Germain en nog wat meer clubs, en uh, die waren daar aanwezig. En die hebben uh, hem er toen uitgepikt. En nu mag hij komen. Hij is 11 jaar. Hij verhuist ja, naar ja, nee. Barcelona. Gaat in een gastgezin wonen. En later zal zijn familie komen. Is het uh, bericht dat zoals wij dat in ja, hebben. Ja, dat heb ik begrepen. Heb, ook, ja. Dat is best jong, hè? Zo'n grote stap. Hoe, kijkt, ik wel, u, ja. Ja. Ja, Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik heb vanmiddag ook wat iemand gezegd. Van, uh, persoonlijk zou ik, uh, zou ik. Als ik een kind in die leeftijd en in die omstandigheden had. zou ik dat niet doen. Maar goed, daar dat staat iedereen vrij in op dit moment, denk ik. En uh, ja, ik heb het idee dat uh, VOD ook uh, redelijk nuchter is. En. Uh, dat het makkelijk aan kan. Oh, dat heeft hij toch wel even meegepikt aan Groningen. Ja, ja. ja de nuchterheid van Groningen heeft hij wel meegekregen. Ja. Ja. Uh, is, is Barcelona ook een goede club om in een jeugdopleiding dit soort niveau uh, op te gaan zoeken? Wilt u wel geloven dat ik uh, dat ik daar geen onderzoek naar gedaan heb dat ik daar <laughs> geen idee van heb. Maar ik denk dat zij toch, uh, ja, ik last van morgen ook nog een stukje, dat ze ongeveer 46 kinderen uh, gehaald hebben. Wow. Ja, en ja, ze staan toch wel uh, wereldwijd ook bekend... dat ze een goede jeugdopleiding Zeker. hebben. Zeker. Dus Messi natuurlijk als er bijgekomen. Ja, ja. Nou, Messi. En... Dat is een, een van, de, van de goudvisjes... die ze dan boven water hebben gehaald. Ja. En zo proberen ze steeds weer, uh, meer uh, op dat gebied te vinden. Natuurlijk. Ja, nog, uh, nog één vraagje, meneer Huizinga. Hoeveel miljoenen euro's heeft GVAV Rapiditas... aan deze transfer overgehaald? Wat dacht u zelf? Nou, 7, 8 miljoen. Nou, uh, 0,00. Waarom is dat? Nou, kijk, hij is... Uh, over Dat hij een contract heeft getekend bij Barcelona. Maar volgens mij kan, mag dat ook in de internationale verhoudingen, mag dat helemaal niet. En ik heb vanmiddag nou heb ik contact gezocht met de KVB, maar ook de, de opleidingsvergoeding die gaat in internationale verhoudingen, gaat die pas in uh, als hij jaar. Uh, vanaf 12 jaar. En uh, pas als hij dus een, uh, werkelijk een, een contract tekent, een, een echt spelerscontract en ook uh, salaris gaat beuren, dan kom je voor zo'n vergoeding in aanmerking. Ja, ah, op die manier. Dus ook weer heel slim voor Barcelona op deze leeftijd de jongens vast te leggen. Dat doet niet alleen Barcelona, dat doen ze. Ook in Nederland, hoor. we hebben diverse spelers die dan uh, op 11-jarige leeftijd... vlak van ze 12 worden ook vertrekken naar SC Groningen. Dus, uh, ze doen er allemaal van. Zakelijkheid, dus zakelijkheid zegevierd. Nou, je werkt okay. tot een half voor de Forde Fofana... op weg naar uh, Barcelona. Hij is 11 jaar, Alex Huizinga, voorzitter van de club. Dank u wel. Oké, okay, bedankt. Daar We gaan nog even heel kort naar Andy Houtkamp. Want het WK Atletiek in Moskou. We gaan volgens mij een heel spannend half uurtje tegemoet. Zeker wat Nederland betreft, uh, Tim. Want op dit moment staat, uh, of is net voorgesteld, uh, Ignatius Gaissa. En dan denk je, maar, uh, Geisha, wat heeft dat met Nederland te maken? In juli is hij Nederlander geworden. Een nieuwe Nederlander dus komt uit Ghana oorspronkelijk. En hij gaat verspringen in de finale. En ook een nieuwe Nederlander eigenlijk is Cireni uh, Martina. Maar al uh, een wat oudere nieuwe Nederlander. En komt oorspronkelijk van Curaçao op nu uit voor Nederland. En hij gaat straks op de 200 meter lopen in de tweede uh, serie, derde serie. Tweede serie, Oussain Bolt. Om uh, 12 minuten voor het hele uur. En uh, vlak voor uh, zessen gaan we onze grote vriend Jorendi Martina krijgen. Ik hoop dat hij goed kan lopen. Want hij had vanochtend in de series nog wat last van de Lies. En uh, hopelijk is dat een beetje beter. En dat hij naar de finale kan op de 200 meter. Want het is de halve finale straks van Jorendi Martina. Dit is radio 1.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 De aardbevingen die geregeld in Noord-Groningen plaatsvinden... kosten de NAM tientallen miljoenen euro's. Sinds de zware aardbeving van een jaar geleden... die een kracht had van 3,6 op de schaal van Richter... kwamen bijna 9.000 schademeldingen binnen. Daarvan zijn er meer dan 3.000 beoordeeld. Die schademeldingen kosten de NAM samen 24 miljoen euro. En de totale kosten voor de claims zullen dus een stuk hoger uitvallen. Prins Friso is vanmiddag in besloten kring in lage vuurze begraven. In de Stulpkerk werd een uitvaarddienst gehouden waarna Frizo naar de begraafplaats naast de kerk werd gebracht. Na de begrafenis liep de familie terug naar kasteel Drakenstein. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima liepen voorop. Prinses Beatrix verliet samen met prinses Mabel en haar kinderen als laatste de begraafplaats. En DigiD doet het weer. De site was sinds vanochtend niet bereikbaar voor, door een DDoS-aanval. Rond 4 uur kon weer worden ingelogd op de site. Bij een DDoS-aanval bestoken cybercriminelen het systeem... met een enorme hoeveelheid data... waardoor een website niet of slecht bereikbaar is. Dat waren de hoofdpunten. Gert Hieuwstra, ja, je hebt voor ons de weersverwachting. Ja, vanuit het westen is de bewolking aan het toenemen. En landinwaarts daar ontstaan ook nog enkele buien. Vanavond in het westen dus wat lichte regen, in het binnenland een enkele bui. En vannacht is het dan vrijwel overal bewolkt en ook dan kan er nog wat regen vallen. In Limburg en Oost-Brabant blijft het waarschijnlijk droog. En de temperatuur die daalt naar zo'n 15 graden. Morgen dan ligt er een zwak front over het land. Dat trekt langzaam naar het oosten. Daardoor is er veel bewolking, kan ook wat lichte regen of motregen vallen. Ochtends vooral in het westen veel wolken en in het oosten opklaringen middags is het andersom, dan trekken de wolken naar het oosten en klaart het in het westen op. De temperatuur is aangenaam, het wordt 20 tot 25 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten, vooral in de middag en avond wakkert hij flink aan. Landinwaarts matig windkracht 4. Aan zee en op het IJsselmeer wordt hij dan vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. En in de avond en nacht mogelijk zelfs hard, windkracht 7. Zondag is het wisselvallig, ochtends passeert een nieuw front met regen... en smiddags klaart het dan weer op, maar ook ontstaan er aan buien. Het wordt een graad of 20. Na het weekend wordt het rustiger, droog en de temperatuur gaat weer richting 25 graden. Bij de AWB nog steeds zoveel problemen bij Rotterdam? Ja, op de N15 bij de Maasvlakte inderdaad, daar kom ik zo op. Verder staan de meeste files in het zuiden van het land. Onder meer op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Daar loopt het vast tussen de Belgische grens en Hogerheide 7 kilometer. Dan de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Tussen de afrit Briede en Spijkenisse, 7 kilometer. De andere kant op richting de Maasvlakte, daar is de file veel ongebruikelijker. Tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 11 kilometer. En dat komt door een ongeluk. We gaan fietsen, we gaan verspringen, sprinten en schaatsen Tot zo.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 Ontdek dat nieuwe eetcafé en proef de sfeer bij die leuke bed and breakfast. Ga naar hollandtour.nl. Tour, schrijf je met OE. Eh? Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in the mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixt het komisch duo Igudesman e Man en Jew op 27 augustus klassiek met humor. Kijk voor kaarten snel op robecosummernights.nl. Vijf over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het grootste schip ter wereld is vanmiddag de Rotterdamse haven binnengevaren. En dat trok veel bekijks. Karen Albers, daar heb je over verteld, maar je vertelde dan zo dat je zo aan boord mocht. Je staat op de brug, hoe is dat? dat is wel heel indrukwekkend moet ik zeggen Tim, want je bent dus heel hoog, meter of zeventig boven de grond. En om mij heen is ontzettend veel bedrijvigheid, dus die allemaal van die robotwagentjes rijden, die rijden af en aan om dus al die containers één voor één hier van het schip af te tillen, uh, op het hoogtepunt. Maar goed, hij is nu niet vol. Kunnen er 18.000 containers hier aan boord uh, van het schip? Ja, en ook al uh, de tocht hier naar de brug toe, en uh, we hebben heel wat kracht. Opgelopen, het is wel goed dat ik zo'n goede conditie heb. Uh, en uh, nou ja, nu, uh, ik ben inmiddels uitgeëist hoor, dus uh, ik stond hier alweer een minuutje of tien uh, bewonderend om me heen te kijken. En uh, ook wel een grappig detail: als ik naar beneden kijk, drie etages lager, kijk ik recht in het zwembad. Wat hier kennelijk is aangelegd voor, uh, voor uh, de mensen die hier werken en die al lang op, op zee zitten. Een zwembad op een containerschip? Ja, vindt dat niet leuk? Ja, dat vind ik heel bijzonder om te horen. Er zit ook nog geen in, dus ik kan de verleiding goed weerstaan. Kijk eens aan. Er waren, er waren natuurlijk heel veel mensen in Rotterdam eromheen die ontzettend trots zijn, juist in Rotterdam, om dat schip voor de eerste keer zijn medenvoyers te zien aanmeren in Rotterdam, nietwaar? Ja, absoluut. En dat heeft er ook mee te maken dat natuurlijk uh, de, de, de wereldhandel ligt een beetje stil. Althans, het gaat er niet goed mee. Dus uh, Rotterdam heeft dit soort dingen ook nodig. Um, uh, de rederij heeft dit soort uh, groot vervoer ook nodig omdat ze andere jaren nog wel eens grote cijfers schreven. Dit jaar is het dan wat beter weer gegaan. Maar het bijzondere is, niet elke haven in Rotterdam kan zo'n schip ook herbergen. Uh, je moet je voorstellen, het heeft veel diepgang nodig. Uh, dus een goed uitgebaggerde haven en havenmond heb je om überhaupt uh, de haven te bereiken. En het is op dit moment maar op twee plekken in Europa. En een van die twee plekken is Rotterdam. En nu mag Rotterdam als eerste dus uh, dit schip uh, uh, ontvangen. Dus die zijn trots. En dat gebeurt overigens op de eerste maatsvlakte. Terwijl uh, in de toekomst zal dat gebeuren op de tweede maatsvlakte. En René van der Plas is de directeur van de projectorganisatie Maatsvlakte 2. En en uh, die vertelt waarom nu uh, in de Maatshaven 1 en niet in Maatshaven 2. Ja, Maasvlakte 2 is qua havengebied is het af. Dus uh, hij zou naar binnen kunnen varen. Alleen op dit moment zijn de containerterminals nog in aanbouw. Dus de APMT-terminal waar dit schip uh, waarschijnlijk terecht uh, zal komen uiteindelijk, die wordt uh, op dit moment gebouwd. Uh, die zal in bedrijf gaan eind 2014. Dus deze wordt nu eerst nog uh, afgehandeld op de bestaande APMT-terminal op de bestaande Maasvlakte. Ja, en ik begreep dat die op zich niet is toegerust om het schip als het vol zou zijn, als het alle 18.000 containers uh, aan boord zou hebben dan zou die terminal daar nog net niet geschikt voor zijn. Nou, wat je natuurlijk hebt, is als er zo'n groot schip komt met zoveel containers... dan heb je daar ook een, een, een bedrijfsvoer in een operatie voor nodig, wat dat aan kan. En daar worden die nieuwe terminals worden daar natuurlijk op ingericht. Dus APMT is op dit moment bezig om ook de meest moderne containerterminal te bouwen... met de allergrootste kranen en de grootste systemen en zwaarste systemen... Om dit, om dit soort schepen goed af te kunnen handelen. Ja. Groot, groot en grootst, dat is de trend. Aan de andere kant, met de wereldhandel gaat het niet geweldig op het moment. Uh, sterker nog, er is een prijzenoorlog geweest de afgelopen jaren... tussen die verschillende rederijen om zo goedkoop mogelijk spullen te vervoeren over zee. Um, ja, zijn we hier nu niet een feestje aan het houden... terwijl het misschien straks allemaal uh, niet blijkt door te gaan? Ja, ik, ik, ik denk het niet, want uh, de tweede maasvlakte en dit soort ontwikkelingen... dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die zijn gericht uh, op de toekomst. Uh, dat gaat verder dan uh, ja, de problematiek van vandaag of morgen. Maar je moet, uh, je moet zijn ontwikkeling ook in, in, uh, ja, in de trend zien van, uh, van de komende jaren... en misschien wel de komende decennia. Daar is die tweede maasvlakte ook voor bedoeld. En daar zijn ook dit soort schepen uh, die je daar kan verwachten. Om u een beeld te geven, er zijn op dit moment bijna 200 schepen... die groter zijn dan 10.000 T.E.U. Die hiel is dan de maat voor een 20-voet container. Dat zijn enorme schepen. En daar komen er nog een stuk of 100 bij de komende jaren. En uh, om daarvoor klaar te zijn, ja, moet onze haven uh, ook klaar zijn. En ja. moet daar dus op zijn ingericht. En voor dat soort uitbreidingen, daar is de tweede maasvlakte voor bedoeld. Dus je bent niet bang dat straks die maasvlakte 2 leeg ligt... omdat er niet genoeg scheepvaart is? Nee, ik ben daar niet bang voor zegt de directeur van project Maasvlakte 2 tegen Karen Albers en nogmaals de naam van het beestje: Mersk McKinney Muller, bijna 400 meter lang, 73 meter hoog en zoals Karen had vastgesteld met een zwembad aan boord voor dit containerschip, het grootste in de wereld. Joris van den Berg, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan het hebben over de neco Tour, wuurrennen. Want gisteren pakte Lars Boom in Vlijmer de plek waar hij woont. De leider strui. De grote vraag natuurlijk, met vandaag een tijdrit... heeft hij de koppositie weten vast te houden? Hij heeft hem vastgehouden, maar het viel een beetje tegen voor hem. Boom is natuurlijk een goede tijdrijder. En dit, tussen Sittard en Geleen, 13 kilometer... dat leek hem echt op het lijf ja. geschreven. Hij begon goed, maar hij tuimelde in die tijdrit... in het tweede deel, waarin de weg notabene naar beneden liep een beetje mekaar, en hij heeft uiteindelijk 20 seconden verloren... op een man die hem nu tot op viertellen genaderd is in het algemeen klassement. En dat Spannend. is... Spannend. Een Fransman, Sylvain Chavanel. Een heel linker klant, al twee keer tweede in de NEC Tour. Daar was hij vorig jaar achter Boom. En nu staan ze weer op 1 en 2. want na vandaag heb je dus één Boom... twee Chavanel op vier seconden, en er komt een heel mooi spectaculair weekend nog aan. Precies, met de mogelijkheid dat hij die vier seconden kan verliezen... Ik denk het niet. Boom is een, echt een sterke jongen. Uh, zeker heuvelop op dit moment. Niet bergop, maar heuvelop. Hij heeft natuurlijk die kracht in zijn benen van dat veldrijden. En hij is echt in vorm. Dat heeft hij de hele week al laten zien... met alertrijden, met seconden pakken. En ik denk dat Chavanel, die toch wat logger is... een echte tijdrijder, grote, sterke man... vijf keer kampioen tijdrijder van Frankrijk... maar dat is niet echt een man voor de klassiekers. En nog één ding, er was een Nederlander... die werd vandaag in de tijdrit tweede en die staat nu derde. En dat is die revelatie... Alleen al voor het oog, Tom Dumoulin van de Ronde van Frankrijk. Op zijn eigen grond reed hij naar de tweede plaats achter Chavanel. Hij gaf vier tellen toe op de Fransman. 21, 22, 23, 24. Dat is de voorsprong. Dat is genoeg volgens jou, Joris van den Berg. We gaan het zien. We Dit gaan weekend. het zeker zien. Lars Ball. Het overdik op Twitter. Vanmiddag twittert Bart. Dag 3. hard trainen voor Bart. Bart heeft het niet over zichzelf. Bart, Nee, apenstaart Bart Veldkamp, de oud-Olympisch kampioen op de 10 kilometer... heeft het over Bart Swings. Wie weet de toekomstig Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Beide Belgisch staatsburger Bart Veldkamp. Goedemiddag. Goedemiddag. We bellen je in Noorwegen, want jullie zijn op trainingskamp. Uh, nee, ik ben hier uh, privé op bezoek. De, oh. de Belgische inliners zijn zich aan het voorbereiden... op het WK-inline in uh, Oostende. Dat begint volgende week vrijdag. Oh, gewoon op het bazenkamp in België, die uh, schaatsers. Ja. Je schrijft hard trainen, hard werken... maar het is volgens mij ook hard bedelen om geld... om euro's en alle kleine beetjes helpen. Want je bent bezig met een wervingscampagne... om geld in te zamelen voor met name Bart Swings. Hoeveel kleine beetjes heb je nodig? Ja, nou ja, ik zie het eigenlijk niet als bedelen. Ik zie het als een... Uh, enorm interessante uitdaging. Uh, wij zijn bezig om dit team neer te zetten. Uh, en het op een zeer hoog niveau neer te zetten. En wij, werken, wij rijken uit naar een budget van uh, 6,5 ton. 6,5 ton? Ja, en daar uh, proberen we... Ja, kijken we hoe ver we daar met crowdfunding mee komen. Crowdf uh, Want crowdfunding betekent ja. dat hele kleine beetjes kunnen worden gegeven. Wat, wat krijgt de kleinste donateur ervoor terug? Eh... Uh, de, ja, je kan vanaf 25 euro uh, uh, uh, doneren en dan krijg je een mooie handtekeningkaart. Nou, dat is natuurlijk heel wat. En dan vanaf 65, hebben wij 65 euro hebben wij verschillende pakketten. En dan begint dan een muts. En dan 125 euro krijg je een muts en een uh, speciaal ontworpen shirt. En uh, 250 euro en, uh, krijg je nog een koerstrui erbij. Dus we hebben verschillende gradaties. En in België kan je ook sms'en. En dat zal vanaf volgende week ook waarschijnlijk in uh, Nederland kunnen. Dus uh, dat is één deel. Maar daarnaast zijn we ook heel druk bezig om in België vooral meer awareness van Bart te krijgen. Meer awareness van het schaatsen. Uh, omdat ja, er komen Olympische spelers, zoals je zelf al zegt, uh, bestaat de kans dat er een Belg weer een medaille wint. Ja, en dan zeggen de sponsoren vanuit Nederland een beetje de concurrentiesponsoren. Waarom zouden we dat doen? Nou ja, het is een fangeoriënteerde actie. Hè? Je kan ook fan zijn van een Belgische schaatsen als Nederlander. Je wil niet gelijk zijn dat als je... Bart, Bart Swinks uh, sympathiek vindt dat je dan tegen, tegen Nederlanders bent. Zo zit schaatsen niet in elkaar, heel geluk, gelukkig. Dus in die, die insteek uh, zetten wij dit neer. En uh, wacht eens even. Je hebt natuurlijk ook het Belgisch Olympisch Comité. Je hebt natuurlijk de sportorganisatie BLOSO. Dat is een prachtige afkorting voor een nog mooiere naam. Het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht Recreatie. Die geeft toch ook geld? Ja, die dragen zeker bij. Daar zijn we ook heel tevreden mee. Die leggen een, een redelijke basis neer. Maar zoals ik zeg, wij kijken naar de absolute topsport. En daar heb je altijd meer nodig dan een, een, een basis. Daar wil je een stap verder maken. En je wil wedijveren met, uh, met kampioenen als Sven Kramer, uh, Bukko, Johnny Davis. Ja, dan heb je gewoon nog meer nodig. En wij kijken ook naar ontwikkeling van talent. En uh, daar hebben we ook weer geld voor nodig. Wat we dan minder in dat soort budgetten van als Blozo en BOWC zitten. Yeah. Dus uh, ja, wij willen gewoon verder en uh, wij vinden het helemaal niet erg om daar uh, de, de markt voor op te gaan. De commissie daarvoor aan te spreken. En zelf onze route omhoog te moeten houden voor een deel. Ja, en deze Bart Swings, die kans gaat, dat weten we. Was derde op het WK uh, allround achter Kramer, achter Bukko. En dit is ook een favoriet voor Sochi. Uh, maar heeft hij dat geld ook echt nodig om daar succes te kunnen boeken? Of is die voorbereiding uh, in orde? De voorbereiding gaat goed, maar uh, we hebben zeker nog wel het budget nodig om het te optimaliseren. Kijk, hij zal altijd, hij zal altijd schaatsen. Dat zal altijd wel gebeuren, maar een trainingskamp zal dan net uh, vijf dagen korter moeten zijn. Uh, de trainer uh, waarvan ik er één ben, die kan dan net niet heel wat kant mee. De fysiotherapeut kan net niet het hele kant mee. Daar kom je in terecht als er nu zeg maar, niks verandert. En dan weet je gewoon dat je uiteindelijk uh, niveau uh, inlevert... En dat heeft deze jongen, ja, die, die, heeft dat, die verdient dat niet. Die heeft meer nodig, want die heeft de mogelijkheden om dat goud te halen. En, hij en kan dan het. moet gewoon alles kloppen. En hij kan het niet alleen. Bart Swings met zijn team Apenstaart, Bert Veldkamp, heeft die kleine beetjes nodig. En die leiden tot dat Olympisch succes. Hartelijk dank, Bert Veldkamp, dag. Graag gedaan. Even supersnel sprinten naar de verkeersinformatie. Want er zit nieuws uit Moskou aan te komen. Wijnand Zwaan, waar staan de files? Het ja, belangrijkste file die staat op de N15 richting de Maasvlakte... tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voornen, 11 kilometer. En dat komt door een ongeluk. En die het dan in Moskou. Ik, uh, ik hoor nu helemaal niks meer. Wij horen jou wel, en dat is de bedoeling. Ja, want jij oh, gaat ons vertellen over de Tweede meter. Je bent in uitzending. Goedemorgen. Oh ja, hallo Tim. Ja, nee, er gebeurde van alles. Ja, Moskou, uh, heel is natuurlijk een heel end. <laughs> uh, go, goed nieuws. In ieder geval bij het uh, verspringen. Want uh, Geisha staat op de tweede plaats na twee worpen. De Nederlander Geisha, die het uh, heel goed doet... Uh, na twee uh, sprongen dus op uh, tweede plaats 8 meter 19 is Nederlands record. Hij sprong in de eerste keer 8,09 en in de tweede 8 uh, meter 15. En dat is dus uitstekend. Emil Mellaert, Nederlands recordhouder nog altijd, sinds 1988 ziet dat zijn record er misschien wel aangaat van 8 meter 19. Uh, de 200 meter hebben we uh, klaarstaan. De heren Bolt onder andere en uh, Izuka uit Japan. Uh, Zalewski in baan 2. Jobotwana uit uh, Zuid-Afrika. Twee Jamaicanen: Ousseen Bolt en Jason Livermore. En dat zijn de favorieten in deze tweede halve finale. We hebben er al eentje gehad met Curtis Mitchell. Die won in 1997. Zo snel had de Amerikaan nog nooit gelopen. En Warren Weir was de Jamaikaan die tweede werd. Want de eerste twee gaan zeker naar de finale 200 meter morgen. En eh, ook nog de twee tijdsnelste om de acht banen vol te krijgen. Vandaar drie halve finales. Waarvan er dus twee per halve finale, om het zo maar te zeggen, doorgaan. Jason Livermore, Jamaica in baan vijf. Ellington, Groot-Brittannië in 6, Adams 7 en Zaya Young, de Amerikaan in baan 8. Maar alle ogen zijn hier en dat is bij alle grote evenementen de afgelopen jaren. Maar op eenmaal gericht, Usain Bolt. Hij loopt in deze tweede heat in baan 4. Ze zitten er klaar voor het wereldrecord 1919. -19. Van wie? Natuurlijk. Usain Bolt in Berlijn gelopen tijdens de wereldkampioenschappen vier jaar geleden. Toen hij ook een wereldrecord op de 100 meter liep. En hij is uh, goed weg. als de start zoals twee jaar geleden op de 100 meter in Daegu in Zuid-Korea. En die lange benen, die grote stappen van Bolt. En brengen hem meteen na de bocht. Eén bocht en dan het rechte end. En die gaat er met hem mee? Aan zijn binnenkant is het uh, de Zuid-Afrikaan die ook... ...naar de finale gaat. Het zijn dus Bolt en Jobodwana die in ieder geval naar de finale gaan. De rest moet wachten of de tijd goed genoeg is, maar dat betwijfel ik. Zijn tijd van Oussain Bolt is nu nog even 2013, maar hij heeft aangekondigd... ...hij wil graag onder de 19 lopen. Zo dadelijk, over een paar minuten, gaan we Tjorelli Martina krijgen in zijn halve finale. West Radio 1 Journal met Tim Overdik Lines Van Travis van het album Where You Stand dat is de Radio 1 CD. En de band komt uit Schotland. Het NOS Radio En Journaal Media Overzicht met Ewart Jong. Popfestivals raken steeds moeilijker uitverkocht, schrijft NRC Handelsblad. De reden lijkt duidelijk, de festivalmarkt is verzadigd. Voor het eerst in 20 jaar neemt het aantal festivals niet meer toe in Nederland. Uit cijfers van Bureau Response blijkt dat er in Nederland al 698 theater, muziek en cultuurfestivals zijn met meer dan 3000 bezoekers. Dat is te veel, blijkt uit marktonderzoek. Dance festivals Dutch Valley en Dance Valley... hebben te maken met tegenvallende bezoekersaantallen... en Pinkpop was dit jaar voor het eerst in jaren niet uitverkocht. Festivals hebben ook last van dalende bijdragen van sponsors en de overheid. Dat komt door de crisis en harde bezuinigingen op gesubsidieerde festivals. De VRT berichtte over een goede oogst voor imkers. Dankzij het warme weer in juli hebben de bijen flink honing geproduceerd. 10% meer dan vorig jaar. Dat is goed nieuws voor de bijenhouders na alle berichten van de afgelopen jaren... over ziektes en verdwenen bijenvolken. Het was een slecht voorjaar, vooral te maken met de koude. Maar de zomer heeft heel veel goed gemaakt. We hebben een lange periode gehad van zon. Er was heel veel bloesem van de kastanje en van de linden, Dus dat heeft veel goed gemaakt. De Amerikaanse overheid heeft voor het eerst officieel toegegeven dat Area 51 bestaat. Dat is te lezen op onder meer de websites van NBC en Sky News. Dat het gebied, een militaire basis in de woestijn van Nevada, bestond was natuurlijk bekend. Maar nu heeft de CIA geheime documenten openbaar gemaakt waaruit blijkt wat er altijd gebeurde in Area 51. En bij die documenten zit ook een ongecensureerde kaart van het gebied. Area 51 was jarenlang de bron voor allerlei complottheorieën. Zo waren er hardnekkige geruchten dat er onderzoek werd gedaan naar UFO's, zoals de buitenaardse ruimteschepen die in 1947 in Roswell zouden zijn neergestort. En voor de Tweede Wereldoorlog was Area 51 een oefengebied... voor schietoefeningen met gevechtvliegtuigen. Daarna werden er geen UFO's getest. Blijkt nu maar spionagevliegtuigen, waaronder de bekende U-2. Het is 5 voor 6, We gaan naar Moskou. Want en die houdt kan bij het werk Atletiek. Ik heb altijd gedacht dat er twee halve finales zijn. Maar er zijn drie halve finales. En wat voor een op de 200 meter? Ja, nu met Tjoreni uh, Martine. Hij wordt nu voorgesteld. De grote lach. Hij zal wel blij zijn. Uh, dat is hij namelijk meestal. Jemili is uh, een van zijn belangrijkste tegenstanders... Uh, je zei het al, drie halve finales, hoe gek dat ook klinkt. Maar dat uh, komt omdat er dan twee per halve finale doorgaan. Vroeger was dat vier om vier. Maar om het uh, wat sportiever te maken in verband met bocht en al dat soort uh, zaken... heeft men drie halve finales ervan gemaakt. En uh, in deze derde halve finale dus uh, Tjurendi Martina. Hij moet eerst of tweede worden of een tijd uh, lopen... Uh, laten we zeggen rond de 20-30. Uh, Dan is hij zeker van de finale van de 200 meter die morgen wordt gelopen. Overigens kijk ik ook even meteen met de schuin oog. Naar het verspringen bij de mannen waar uh, Gaisha helaas naar de vierde plaats is weggezakt. Hij gaat zo dadelijk wel aan de beurt komen. Caceres uit Spanje heeft 8.25 gesprongen. Rijf uit Duitsland 8.18, 8.16 uh, vooralsnog voor Rivera. En Gaisha 8.15 zijn beste seizoensprestatie. Maar hij heeft nog vier pogingen bij het uh, verspringen. En dan nu Joranny Martina. Hij is Nederlands recordhouder. Hij kan heel hard lopen, maar heeft last van lies op deze favoriete 200 meter van hem. Hij gaat ook nog de vier keer 100 meter lopen het weekend. Maar nu moet hij zich zien te plaatsen voor de finale tegen onder andere Hussein Bolt. Hij zit er klaar voor. 1985 is zijn record, zijn Nederlands record. Hij komt sinds een paar jaar uit voor Nederland, daarvoor voor Curaçao. Maar sinds Curaçao geen zelfstandig land meer is... Uh, komt hij uit voor Nederland en daar zijn wij heel blij mee. Want hij kan uh, hardlopen en kan medailles in de wacht slepen. Het stadion zit uh, aardig vol. Ik schat zo'n uh, 45.000, 50 50.000 mensen in het Luzhniki-stadion. En die kijken naar de start van de derde halve finale van de 200 meter. Die nu is geweest en nu zijn ze onderweg. Kijken hoe die bocht gaat voor Martina die zo'n last van zijn lies had. En dan is zo'n bocht daar komt daar al die druk op die lies. Maar hij komt er redelijk uit. Met aan zijn binnenkant uh, Ashmeed, de Jamaikaan. En nu moet uh, Martina gaan komen. Hij wordt geen tweede, hij wordt derde. En dan wordt het belangrijk wat zijn tijd wordt. De winnende tijd is 1998. Dat is de snelste serie... En Martina wordt derde. Ik denk dat zijn tijd, dat weet ik zo goed als zeker, genoeg is om naar de finale te gaan. Hij gaat zitten nu op de baan en voelt aan zijn been, aan de binnenkant van zijn been, aan zijn lies. Hij heeft last, dat is duidelijk. Als hij de finale haalt morgen, dan heeft hij morgen de hele dag de tijd om opgelapt te worden. Maar dat het niet lekker zit bij uh, de 29 jarige dat is duidelijk. Ik wacht op de tijden. De eerste is 1998 voor Jamili. De... Uh, Brit, 200ste eraf, Ashmeet. En Jorendi Martina, 20-13. Hij plaatst zich voor de finale. En dat is mooi. Dat is heel mooi. En die, in die finale is morgenavond. Had je nog wat nieuws over het verspringen? Ga ik even meteen kijken Tim, want uh, uh, Gaisha heeft zijn derde sprong net gehad. En het wachten is op de afstand 8-17. Hij is weer wat verbeterd en uh, verbetert zich ook weer in plaatsje. 8-17, het zit heel dicht bij het Nederlands record. Maar hij moet nog verder springen, wil hij de medaille gaan pakken. Geisha staat wel nu op medaillekoers op de derde plaats. Kijk eens aan, want dat moet er wel inzetten, die, die, dat Nederlandse record. Dat oude, dat stokoude record van Mellaard. Ja, was wel leuk dat Mellard vanochtend zelf twitterde van uh, benieuwd of dit de laatste dag is van mijn Nederlands record. Ja, 1988, het heeft nogal lang gestaan. Uh, maar die kans is uh, best aanwezig, want als ik zo kijk, 809, 815, 817 voor Geisha. En dat zijn steeds zijn beste seizoensprestaties. We gaan het Best zien. We, we gaan het leuk. zien. En die gaat zo. Nog even één bericht uit het uh, nieuws ooggezicht, uh, Ewart. Ja, de politie in Hillsborough, in Oregon, in Amerika... heeft een originele manier gevonden om een nieuwe commissaris te werven. Een filmpje. In de video vertellen agenten hoe trots ze zijn op hun stad. En ze spelen hun dagelijkse werk. na nou, nou, zo'n beetje dan. Je hoort een crimineel die net is opgepakt. Ik ben veel steden cities. Maar ik moet zeggen dat het Police Department is is. Ik kan just gewoon niet helpen. Het zijn de mensen die Hillsborough, Oregon zo speciaal maken. Hij heeft een punt. Het is een mooie kleine gemeente dat we hier hebben. Domestika Serviënt, possible gunshot. Hier gaan we. Tot Op 1 juli trad het land toe tot de Europese Unie.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 Zometeen tussen 7 en 8. Een gesprek met vertaalster Sanja Kreger in Brands met Boeken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.